5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Hoge Syrische militair gedood bij aanslag. Leden GroenLinks tegen uitbreiding trainingsmissie Kunduz... En pas op voor gevaarlijk ijs. Het weer vanavond afwisselend op verklaringen en wolken. Vannacht neemt de bewolking wat toe, maar het wordt toch behoorlijk koud. De minima lopen uiteen van min 12 in Limburg, min 10 in Utrecht en min 7 in de noordelijke provincies. Morgen bewolkt en winterse neerslag vanuit het noorden sneeuw met kans op ijzel en gladheid. Middagtemperatuur van iets onder nul in Limburg tot iets boven nul in het noorden.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 Het congres van GroenLinks, dat geeft de Tweede Kamerfractie de ruimte om de missie in Kunduz politiek te blijven steunen. Maar de missie mag niet worden uitgebreid of opgerekt zoals het kabinet mogelijk gaat voorstellen. Veel kritiek hebben de leden op de informatie die de Kamerfractie aan hen geeft over de Kunduz missie. Partijleider Jolande Sap trekt zich die kritiek aan en belooft beterschap. Nou, we hebben vorig jaar al veel gedaan, maar ik vind als de leden dat niet genoeg vinden, ja natuurlijk, dan moeten we meer doen en dat zullen we ook doen. Dus daar zullen we ook met, uh, met leden over in gesprek gaan hoe we dat dan nog beter kunnen doen. Want kennelijk, kijk als wat we doen uh, niet als goed genoeg ervaren wordt... dan moeten we er kennelijk een schepje bovenop doen en dan zijn we van harte toe bereid. Een andere motie over de linkse samenwerking. Uh, u heeft de afgelopen tijd wat met de Partij van de Arbeid en uh, de SP samen gedaan. Uh, een motie die opriep om juist die samenwerking uh, te versterken, daarmee door te gaan. Die heeft het niet gehaald. Dat is ook een duidelijk geluid over de koers. Ja, de koers van de fractie is altijd geweest... en zal ook altijd blijven dat wij GroenLinks zijn. En dat wij dus de groene en de sociale hervormingspartij van Nederland zijn. Maar de vraag en... is, waar bevindt die partij zich? Wij bevinden ons precies daar waar wij willen zitten. Namelijk in het hart van de groene en sociale hervormingsdiscussie. En daarbij zoeken we steeds wisselende coalities. Dus als het gaat om samenwerking voor mooie natuur... dan doen we dat met PvdA en D66 samen. Als het gaat om betere positie van flexwerkers... en meer mogelijkheden voor thuiswerken... doen we dat met CDA samen. Als het gaat om de zorg trekken we heel veel op met de SP met de PvdA. Als het gaat om openbaar vervoer... Is het eigenlijk het hele blok van SPP vandaag GroenLinks en D66? Dus en dan stellen je... de mensen hier zich de vraag: van ja, maar wat zijn wij dan als partij als we de ene keer in dat kamp zitten en de andere keer weer daar? Dan ben je er niet door te zeggen van wij zijn GroenLinks? Nou, ik denk het wel. Want ik denk dat het ontzettend belangrijk is, is dat wij als partij en als fractie volle kracht vooruit gaan... en gaan werken aan onze initiatieven en plannen... zoals ook het kinderpardon, zoals die wet mooie natuur... die echt passen in de kern van de politiek waar wij voor staan. Groene en linkse politiek. En dat we gewoon eh, het stadium waarin we vooral ook aan het kijken zijn... naar besluiten die we al genomen hebben... en daar heel veel met elkaar over discussiëren... dat zijn we nu vandaag voorbij. De eenheid is nu stevig bekracht... en dat betekent dat we door kunnen gaan met onze eigen plannen. GroenLinksleider Jolande Sap in gesprek met politiek verslaggever Hans Andringa. Het congres koos ook een nieuwe partijvoorzitter. Dat is Helene Wening, ze volgt Henk Nijhof op. Dit is het NOS-journaal. Het Ewout de Jong. Schaatsen op kanalen kan gevaarlijk zijn. Rijkswaterstaat waarschuwt dat veel gemalen weer worden aangezet waardoor het water gaat stromen. De gemalen die de afgelopen periode waren uitgezet draaien weer omdat er dooi wordt verwacht. Ijs kan er dus goed uitzien maar toch levensgevaarlijk zijn omdat er ruimte kan ontstaan tussen ijs en water. Het ijs zweeft dan waardoor het gevaar groot is dat mensen erdoor zakken. Verder is het ijs onbetrouwbaar op de wateren die in verbinding staan met de nederrij, de Lek en de IJssel. In die rivieren zakte het waterpeil een paar dagen geleden al flink toen de stuwen werden geopend om om te voorkomen dat ze door ijs zouden worden beschadigd. Onder meer in Amsterdam is vandaag gedemonstreerd... tegen het nieuwe ACTA-verdrag. Op de Dam verzamelden betogers zich om hun boosheid te laten blijken... over het verdrag dat misbruik van auteursrechten... en illegaal downloaden moet tegengaan. Volgens de demonstranten is ACTA de doodsteek voor internet. Terwijl er nog wat geoefend wordt met slogans... worden de vaste bewoners van de Dam maar een beetje opzij geschoven... De man met de zijs schuift zijn kistje weg. Spel van de A. Ja, allemaal. Ja, oh ja, Waaruit: Brussel en Brussel en Washington. Dat iedereen hier gewoon voor zijn burgerrechten staat. Iedereen wil wil gewoon dat toegang tot medicijnen mogelijk blijft. Iedereen wil dat een vrij internet mogelijk blijft. Iedereen wil dat vrijheid van meningsuiting mogelijk blijft. En men wil ook dat we gewoon de wetgeving kunnen blijven moderniseren. Denk bijvoorbeeld aan het auteursrecht. Nou ja, iedereen weet dat daar heel veel mis mee is. En op het moment dat ACTA wordt geratificeerd, wordt het gewoon heel erg moeilijk om uh, de wet die constant aan de tijd aangepast moet worden, aan te blijven passen. Wet of okay, geen wet, wij downloaden het nog. Wet of okay, geen wet, wij downloaden het nog. Jongens, er staat media bij, dus kom even op snel. Twee heren met pakken aan, de bekende maskers op. De bekende maskers, ja. Ja, waarom zijn jullie hier? Uh, wij zijn hier en om een onderwijs te vertegenwoordigen en om tegen ACTA te zijn. En ja, nou daar zegt, uh, verhagen bijvoorbeeld vanochtend in de uitzending. zegt, luister eens, Europa, de voor ons verandert helemaal niks. Het is voor de rest van de wereld en die gaan aan onze regels voldoen. Nee, dat is, uh, dat is echt onzin. Nou, het is een, het is een wet die uh, bijvoorbeeld vanuit Warner Brothers, is bijvoorbeeld een uh, grote company. Stel, u zit op een feestje, bij wijze van spreken. Het, het verjaardag van uw kind. Uh, happy birthday aan het zingen voor uw kind. En uh, op de achtergrond draait Cars. U filmt dat gewoon met uw mobiele telefoon. U zet het op internet. En dan overtreed ik al de wet? Ja. Dan, dan overtreed ik al de ACTA? Volgens ACTA heeft u dan een illegale kopie gemaakt van de film Cars. Ah, maar dat is dat er niet zo ver gaan. Zo ver ja, gaat het helaas wel. Er wordt ook heel veel misbruik van gemaakt: uh, ja. uh, illegale downloads, kopieën. Uh, niemand koopt meer zijn muziek, ja. zijn films. Alle, ja. En ja, daar moet toch ook wat aan gedaan worden? Uh, dat klopt, maar de ACTA is absoluut niet de manier.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 Een demonstratie tegen een ACTA, het ACTA-verdrag. Die demonstranten die klonken wat raar omdat ze achter een masker zaten. U hoort een verslag van Mark Hamer.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 Servië sluit volgende week alle overheidsinstellingen om stroom te besparen. De regering is bang dat anders het elektriciteitsnetwerk instort. Daarom wordt ook particuliere bedrijven gevraagd om hun deuren gesloten te houden. Door het hevige winterweer in Servië heeft het stroomverbruik volgens de regering een recordniveau bereikt. Ongeveer 50.000 mensen zijn ingesneeuwd, veel wegen zijn onbegaanbaar maar de kou heeft tot nu toe 19 mensen het leven gekost. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. GroenLinks wilde de politietrainingsmissie in Afghanistan niet verder uitbreiden. De motie van die strekking werd op het congres in Utrecht met een grote meerderheid aangenomen. Moties om helemaal met de missie te stoppen haalden het niet. En verder in de Syrische hoofdstad Damascus is een generaal doodgeschoten. En de Rijkswaterstaat waarschuwt dat schaatsen op kanalen gevaarlijk kan zijn. Dit was het NOS Journaal. Zometeen gaat de NOS verder met Langste Lijn.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 Bespaar flink op uw energierekening met Vereniging Eigenhuis. Schrijf uiterlijk 12 februari in op collectieveenergie.nl. Welkom terug bij Langs de Lijn. We zijn er tot zes uur met voornamelijk ons sportforum. Tom Boot, Willem Vissers en Gerard Elt zitten hier om te praten bijvoorbeeld over de Alsteden tocht zometeen. En er is ook live sport. straks. Schaatsen, Bob de Jong tegen Sven Kramer in Hamar bij de Wereldbeker. En tennis, de Davis Cup ontmoeting Nederland-Vinland. Dat ging gisteren al heel goed voor Nederland. Twee enkelspelers werden gewonnen en vandaag in het dubbelspel gaat het ook goed, toch Marcella? Ja, zeker. Het staat 5-2 nu voor Nederland in de derde set. Die eerste twee sets dus al gewonnen. Dus ze hebben nog maar één gamepje nodig om de winst definitief binnen te halen in de Davis Cup duel tegen Finland. Het is Helio Vara die gaat serveren. Dus misschien dat hij zijn service game nog redt. En dan zal Robin Hazen mogen uitserveren. Maar dat gaan we afwachten. Kijk even naar het eerste puntje van Helio Vara. Goede service return hazen. En dan een mishit van de nieuwe man in het Nederlandse team Jules Royer. We gaan uh, ja, naar de 15-0. Het is uh, uh, nog niet uh, gedaan. Het is mooi dat uh, Jan Siemerink uh, een beetje relaxed op het bankje zit. Af en toe kan hij nog eventjes uh, wat eten. Want laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk niet spannend geweest. Nederland heeft... Ja, ...mazzel gehad dat de kopman van Finland... ...Jarco Nieminen ...toch eigenlijk de beste speler van dit hele weekend... ...hij staat het hoogst genoteerd... ...47 op de ranglijst... ...dat hij niet fit genoeg was om gisteren te singelen. Last van zijn linker pols... ...hij speelt vandaag met zwaar ingepakte inge, uh, zwachtel... ...en hij heeft ook in het enkelspel... ...altijd een hele goede onderlinge confrontatie tegen gehad. ...twee keer gespeeld, twee keer gewonnen... ...dus ja, dat is het gelukje dat Nederland nu een eigen huis heeft... ...hier in de Bosch in de Maasport. ...en uh, waarom Nederland deze ontmoeting zo makkelijk gaat winnen, want we hebben nog geen set verloren. Het staat dus nog steeds in die derde set, 5-2 voor het Nederlandse dubbelteam. Helio Vara staat 30-15, hij gaat die service game wel winnen. En dan mag Nederland het dadelijk gaan uitserveren. En we horen zo meteen van je, Marcella, of dat lukt. Heren van het Forum, we waren blijven steken bij Ajax. Zoals Ajax zelf ook vaak blijft steken bij Ajax... en wij dat ook vaak doen in dit sportforum. Um, ik wil nog even een heel specifiek ding van deze week eruit pakken... en dan kijken of we tot een afrondende fase kunnen komen... en misschien wel wat advies kunnen geven aan Ajax... van wat er nu moet gebeuren. Eén ding wat er dan deze week weer gebeurt. Kruijf zegt dan op een bepaald moment... ook weer niet gekend te zijn in de beslissing om op te stappen... dat de Raad van Commissarissen opstapt... terwijl advocaat Wakkie van zeg maar het andere kamp... daarover dan zegt dat hij, terwijl daar besluitvoering over werd gedaan... In datzelfde pand waar kruif is van de ene kamer naar de andere kamer is gelopen om kruif zelfs persoonlijk in te lichten over wat er gaande was. Hoe kan dit? Wie ligt hier? Eén van beide partijen ligt keihard. Nou ja, dat, dat weet ik niet. Het gaat er alleen maar om dat er echt absoluut geen chemie is tussen de vier en kruif. En net wat ik net al zei: kruif is nooit bij vergaderingen geweest, weet ook niet. Wat die anderen uh, allemaal te bespreken hebben. En dit is heel raar. Ja, die andere vier die zijn uh, vrijdagochtend nog bij elkaar gekomen. Of op donderdagochtend, wat was het? Ik zou heel even onderbreken, Willem, want het is nu al matchpoint voor de oh. tennissen. Marcella. Ja, goede return hoor. En uh, Oh, het puntje gered door Jarko Nijmine. Met een uh, soort pirouette aan het net uh, werkt hij dat uh, eerste matchpoint uh, weg. Want uh, ja, Helio Varen liet het afweten. Dubbele fout, makkelijke misser. Ineens van 30, 15, 30, 40 matchpoint tegen. Maar goed, het is uh, nu weer juice. Dus uh, ik zou zeggen, als het matchpoint uh, wordt dadelijk... dan uh, kom ik graag weer even terug. Dan breek je wel weer in. Willem, vervolg je verhouding. Nou ja, ook oh, Kruif. Uh, uh, wat er wel gebleken is... en dat wist ik ook niet. Maar iedereen die je spreekt bij Ajax heeft het over de bikkelharde methodes van Cruijff. Dus die is ook niet in zijn eerste leugen gestikt. Ik zeg niet dat hij in deze ligt, Maar ook Cruijff is bikkelhard. Cruijff is dit moet er gebeuren, zo moet het gebeuren. Als die niet luistert, moet die weg. Zo is het bijna constant gegaan bij Ajax tot nu toe. Er ligt nu een heel kerk op vol met commissarissen, met directeuren. Met, je moet eens dus even nagaan hoeveel mensen er nu al gesneuveld zijn... onderweg in deze anderhalf jaar. En er gaan er nog veel meer sneuvelen. En daarom zeg ik... Alleen maar omdat Cruijff zo machtig blijkbaar is... dat hij de hele club met zijn hand kan zetten, zeg ik... en omdat ik ook denk dat Cruijff in de basis goede ideeën heeft... voor de jeugdopleiding, waar het in eerste instantie om gaat... zeg ik van, zoek dan maar commissarissen die het met hem eens zijn. Laat hem maar zijn lijn uitzetten en kijk maar waar het schip dan strandt... of misschien komt het schip met een grote, mooie vlag... glorieus de haven binnenvaren. Maar vind je het in deze niet heel belangrijk om vast te stellen... wie keihard ligt binnen dit soort zaken? Dat heeft toch te maken met betrouwbaarheid van mensen ook. En daarmee wil ik helemaal niet zeggen... dat het het ene kamp is of het andere kamp... maar juist dat je moet uitzoeken wie diegene dan is... die zo keihard ligt. En als, als je weet wie het is... dat je die in elk geval niet meer daarheen aan laat binnenkomen. Nou ja, dan, dan zou je niemand meer overhouden, denk ik. Sorry Gerard. <laughs> Den Bos, Marcella. Ja. ja, het is afge afgelopen hoor. Het uh, tweede matchpoint is uh, Raak. Uh, misschien een van de mooiere rallies uh, van deze dubbel. Een lange rally. Uh, goed samenspel van Hazen en uh, Royer. En uh, ze pakken die set dan toch uh, met 6-2 op de service van Helio Vara. Die kon het uh, niet netjes uh, nog één gamepje uitstellen. En dus wint Nederland hier van Finland met 3-0. En verliest Nederland zelfs geen set. Met. Natuurlijk dat mazzeltje dat Jarko Niemine niet helemaal fit was. Dat ze een beetje met de tweede garnituur moesten komen, Finland. Maar toch, de mannen staan er. Ze moesten het doen, ze hebben het gedaan. Ze hebben overtuigend gespeeld. Toegevoegde waarde dat uh, die nieuwe dubbelaar, die Jean-Julien Royer erbij is. Dat is toch een uh, leuke speler. Niet omdat hij nou zo verschrikkelijk goed is. Maar hij heeft gewoon een goede uitstraling. Hij is degelijk. Hij heeft ervaring en hij kan een beetje de druk wegnemen van de schouders van Hazen. Dus een prima overwinning voor Jan Sienerink... En zijn mannen. 3-0 dus voor Nederland. Straks op 6, 7, 8 april verder tegen Roemenië. Nou, daar kennen we eigenlijk Hanescu. Die staat rond de 100. Dus dat is een wedstrijd die ook te doen is. Dus laten we zeggen, Nederland is een heel klein stapje dichterbij die wereldgroep. Wat misschien kan leiden uiteindelijk tot die promotiewedstrijd in september. Vandaag klaar in Den Bosch in de Maasport. Nederland, Finland 3-0. Dank je wel, Marcella Gerard, je was aan het woord. Nou, inderdaad. Ik wilde inderdaad iets zeggen over dat, de, de betrouwbaarheid... want die stelde jij ja. ter discussie. Uh, ik weet niet of nou uh, mensen per se onbetrouwbaar zijn. Ik weet wel dat mensen gewoon selectief feiten naar voren hebben gebracht. En als je de halve waarheden naar voren uh, brengt... En, en dat als jouw waarheid verkondigt... Maar hoe kan je in dit, soort, in, wel, in dit specifieke geval bijvoorbeeld selectief zijn? Als het er gewoon heel duidelijk om gaat... word je op zo'n dag dat de besluitvoering komt wel of niet ingelicht door het feit dat jouw collega-commissarissen opstappen. Dat is toch ja of nee? Daar zit toch geen... Ja, maar het De... kan zijn dat krijgt het, die, die vier, die andere vier... Die waren ochtends aan, uh, aan het vergaderen met Wackie om ermee te stoppen. Ja. Uh, Kruif was er elders in het pand. Het kan zijn dat hij in het begin van die vergadering... inderdaad niet op de hoogte was dat zou kunnen. Ik weet niet precies op welk moment hij dat gezegd heeft. Ja, bovendien, ik, ik weet niet of uh, Kruif überhaupt bereid is... om een afspraak nog met die vier mensen te maken. Dus die heeft waarschijnlijk gedacht van... luister, stappen jullie eerst maar op... en dan, uh, dan ga ik wel kijken wat ik daarna doe. Maar ja, Kruif is in deze een ongeleid projectiel. Uh, Kruif houdt niet van dit soort bestuurlijk gedoe... Die wil gewoon met voetballen bezig zijn. Die wil op de toekomst bezig zijn. Dit is ver van zijn bed. En wordt hem uiteindelijk, dat idee krijg ik dan wel eens, alles vergeven wat hij doet binnen dit soort Volkshe oorlogjes? Volkshelden wordt altijd alles vergeven. Als ze niet de wet overtreden, dan. Uh, uh, uh, de man blijft op een voetstuk. Uh, uh, wat dat betreft uh, is er eigenlijk. Het uh, geldt voor vele mensen. Uh, Joop Zoetermelk, uh, we gaan straks nog over doping. doping uh, die ja. is ooit drie keer gepakt wegens doping. Uh, we, we, we doen even alsof we het niet weten. We vervoeien komt daardoor. Maar Joop Zoetermelk blijft altijd op een voetstuk staan. Volkshelden. Maar, goed, maar je zegt net, wordt Kruif alles vergeven? Hij heeft niet eens de kans gehad om zijn, laten we zeggen, zijn visie uit uh, te dragen. Op de toekomst is zijn visie uitgevoerd. Nee, dus zijn technische visie is veel groter dan alleen op de toekomst. Het gaat maar even natuurlijk. niet om die visie. Hè. Het gaat nee. om hoe je met elkaar omgaat in dit soort processen. Ja, maar goed, hij heeft, hij heeft dus niet de kans uh, gehad. Kijk, de en aandacht. dan mag je ver gaan? Wat? Dan mag je ver gaan om je tegenstanders hij... eronder te krijgen? Volgens mij is het maar ten haven ver gegaan en hij niet. Ja, het geldt voor, het... voor beide kanten ja, maar misschien wel. Van de aandeelhoudersvergadering eigenlijk is de bedoeling geweest... dat hij het technische gedeelte zou doen. Daar hoef je helemaal niet te omschrijven. Dat, aan dat idee moet men voldoen. En dat is van het begin af aan niet gebeurd. Ja. He, dus, uh... Ook de volgende vraag heb ik vaker gesteld. Zijn we in de afrondende fase? Wat gaat er nu gebeuren? Nou ja, ik zou zeggen... Uh... Raad van commissarissen, vrienden van Krijf, mensen die, uh, die uh, zeggen, meneer Krijf, u heeft gelijk, moeten aangewezen worden. Ik zou vanaf nou van, ja, deze raad wel, van commissarissen zeg maar, een, een, een type als Van Dijven een uh, type als uh, ik heb gisteren Van der Saris genoemd, zet daar gewoon mensen in die uh, die, die, die, die zijn bereid zijn om in ieder geval Krijf uh, zijn visie te laten uitvoeren. Ik bedoel, maar ja, dan krijg je weer, als hij weer met Ling aankomt... en men vindt Ling niet goed genoeg, dan krijg je weer hetzelfde. Maar goed, laten we dan in godsnaam Ling. Maar er is alleen de enige echte belang is dat het <lacht> een keer ophoudt. Je bent het ook zat, hè? He? Dat, he? dat het een kop... Houdt. Ja, maar <lacht> ik denk dat Ajax het ook zat is. Ja. Ik bedoel, en dat gaat, stel je voor, nu hebben we technisch hart... met Jonk, Bergkamp en Frank de Boer. Dat is ongeveer heilig. Het technisch hart bepaalt wat er bij de club gebeurt. Als Frank de Boer nog vier keer verliest met Ajax 1... Wat gaat er dan met het technisch hart gebeuren? Als Dennis Bergkamp volgend jaar van Arsene Wenger hoort van... ja, wil je niet mijn assistent worden, want ik heb jou echt nodig hier. Zegt Dennis Bergkamp dat nee, ik zit de technisch hart van Ajax. Ik ga nooit meer weg. Dat weet ik allemaal net nog niet. Dus je moet gewoon pragmatisch zijn nu. En zorgen dat je de zaak gewoon nu voor elkaar hebt. Dat het gedonder een keer afgelopen is. En dat die club weer gaat voetballen. En het gedonder kan, kan alleen maar afgelopen zijn als je nu kiest voor de kant Kruif. En je moet voor de kant kruif, kruif, kruif aanhangers kiezen, want, luister publiek, aanstelt. Luister naar het publiek de mensen die niet voor Kruif zijn... durven hun mond niet eens open te doen. Ik heb één keer een verhaal gemaakt waarin ik iedereen gesproken heb... maar alleen de mensen van de kant Kruif die durfden met hun naam in de krant. Dus daardoor kreeg het verhaal toch zoiets van... ja, het was wel een beetje, beetje te veel kruif, jouw verhalen. Andere mensen durven gewoon... die durven gewoon niet meer met hun naam in de krant... omdat ze gewoon bang zijn dat ze eruit gaan bij Ajax. Dus het is gewoon een soort van... Je kun, ik vind terreur een groot woord... want terreur is wat er in, in Syrië gebeurt. Maar het is gewoon niet echt eerlijk wat er gebeurt. En daarom zeg ik... Luister maar naar Kruif toe, want anders wordt het. Zijn ja, maar die oneerlijkheid, die oneerlijkheid moet je niet op Kruif uh, schuiven, want die zou de vrije hand krijgen in het technisch gedeelte, en dat is geen seconde gebeurd. Dat Net is dus. wel gebeurd, want op de toekomst is dat al langer. Nee, al ja. ja, maar het technische gedeelte is toch een samenhangend geheel... van het eerste team van de toekomst het van alles. Het eerste team zit Frank de Boer is trainer, Dennis Bergen met zijn assistent. Bijna alles is gebeurd, behalve waar ze over struikelde was, de directeur. Daar zijn ze over gestruikeld. Nou, die had nou, ook het technische gedeelte te doen. En, en daar zegt ten ave van een algemeen directeur van Ajax waar het hier om ging... die moet niet alleen wat over voetbal weten. En Kruis zegt, ik mag de directeur aanstellen, want ik ben de voetbalman. Dat is, nou, een, dat is eigenlijk waar het op neerkomt, waar het fout is gegaan. En daardoor is er wantrouwen gekomen onderling... en het wantrouwen is niet meer goed gekomen. Dus je moet, die raad van commissarissen moet heel duidelijk, precies weten... wat ze mogen doen en wat de taken van Cruijff zijn. Nou, Cruijff gaat er ook uit, hij wordt nu adviseur. Dus als je Cruijff zijn zin niet geeft... gaat hij weer kolompjes in de telegraaf schrijven dat het allemaal niet deugt. En dan gaat hij weer een jaar door. Hem, uh, staat die deur bij Marken van Basten nog ergens open? Ja, staat het als op die, een ik zou die meteen benaderen, morgen. Hm. Waarom eigenlijk? Nou ja, omdat die Marco van Basten... Een, een, een, een, een, die heeft veel geleerd de laatste jaren, heeft ook veel fouten gemaakt. De vorige keer toen die trainer was, hebben ze hem een beetje in zijn sop laten gaan koken. Toen wilde hij ook alles, toen heeft hij de slechtste aankopen ongeveer gedaan. En het meeste geld uitgegeven. Maar toen was er was helemaal niemand die hem een beetje controleerde. Je moet ook wel iemand bij hem zetten die een beetje hem uh, aan de hand kan nemen nog. Ja, maar een algemeen directeur hoeft juist niemand bij zich te hebben. Dat is nou het kenmerk van een algemeen directeur. Hij kwam met zijn vriendje Heijn ook aan zetten. Nou, dat vind ik de gekheid een topregel. Ja, dat is ook haar. Maar goed, dat vond Kruijf wel allemaal goed. Net, je bent toch zo voor Kruijf? Ik ben tegen Den Haag, niet voor Kruijf. He, want. Maar tenavond is nou weg. Dus wat dat betreft heb je je zin. Dus dat, ja. dat komt goed uit. Dan. Ja, er was een slecht bestuur. Maar dat komt er al niet uit. Laat nee. het, staan. Nee. het is natuurlijk een grote club. <laughs> allemaal stromingen. Mensen mogen elkaar niet. Die is uh, nog boos op die. Henny Henner is ook. Die is voorzitter van de, van de, van de uh, bestuursraad nu. Ja, die man hoor je ook nooit. Ik bedoel, als je toch voorzitter van die club bent op dit moment. Dan moet je toch op een gegeven moment zeggen: Nou jongens, we moeten wat doen. Nou, die is misschien wel achter de schermen bezig. Maar de. de Iedereen het maar door en je hoort misschien het niet. Misschien is het wel goed dat hij, dat hij even gewoon ja, in stilte zou... zijn, zijn werk doet. Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat je terug moet naar het voetbal. Uh, het is een voetbalclub... Het is, het is geen beursfonds. Nou, dat terug ook. Terug naar de basis. Uh, de, de, deze wereld. Ja, begrijpt, dat is te makkelijk. Nee, dat ja, Dat is, te is, dat is, dat in is misschien te zijn makkelijk. Alle maar... clubs aan de beurs. En daar heb je dit niet. Manchester United zit aan de beurs. Liverpool zit aan de beurs. Alle clubs zitten aan de beurs. En die worden allemaal gewoon goed geleid. En ook door mensen die niet zo heel veel nou, niet... Goed geleid ben ik niet met je eens. Het is wel dat ze allemaal aan de beurs zitten. Maar goed geleid is absoluut niet huh. waar. Maar inderdaad, de vraag wie nu, wat nu. Kijk, Willem C. Ik hoorde de... daar Marco van Basten. Ik denk zelfs nou, twee keer. Ja, nou ja. Maar ton... in ieder geval de Kruif en over de Raad van Commissarissen hadden we het nog. He, eh, kijk, dat is toch be belangrijk, die Raad van Commissarissen. Want het gaat niet alleen om het technisch gedeelte natuurlijk. Het gaat het om de punt. Het gaat om de aandelen. Het is dus. een hele organisatie. Ja. He, dus daar zal je toch mensen hebben die wel in de lijf van Kruid denken... maar heel erg competent moeten zijn. He, en daarom werd... Uh, en dat denk ik dat het belangrijker is nog over Van Bas te praten... eerst een goede voorzitter van de Raad van Commissarissen... Ik ben ervan overtuigd dat Theo van Duivenboden... want die loopt niet in het handje van Kruif. Dat weet ik sowieso. Hij kan je goeie... wel goed met Kruif, maar is ook kritisch op. Heel kritisch, ja. ja. He? Ik sprak Theo ja. van Duivenboden misschien... die, die sprak ik pas geleden en ik zeg: wat moet er nou gebeuren? Toen zei hij, iedereen moet weg. Dat zou het beste zijn. Ja, dat is iedereen nu bijna weg. het geval. En dan gewoon ja. uh, opnieuw beginnen. Maar ja, je komt altijd weer bij mensen uit... die toch alweer een bepaalde kleur hebben. Want het is Ajax, je kunt ook niet zeggen... ja, weet je wat, we gaan... Uh, hoe uh, uh, uh, wie, wie, wie, wie heet die, Wieling? Wie, Wiebe, Wiebe, Wiebe, Wiebe Wieling. Wiebe Wieling vragen Jouw, maar... Ja, Dat zou misschien van een kant het beste zijn. Ja. Mensen die denken, ja, maar dit het voor een gekhuis. hier. We gaan hier eens eventjes wat... <laughs> maar ja, van de andere kant zul je ook wat expertise moeten hebben. Ja. Dus, maar iedereen heeft zijn kleur. Dit lijkt mij een heel mooi moment om over te stappen naar het volgende onderwerp. De naam is al gevallen namelijk van een van de hoofdrolspelers. We gaan naar een hele andere sfeer. Iedereen zat te wachten op die ene zin... Die zin waarvan niemand precies weet uh, wat die zin geweest zou zijn. Maar die zin kwam ook helemaal niet. Riebe Wieling, de voorzitter van de Friese afsteden, tilde het volgende mede. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment. Geen tocht uitschrijving. zijn de meest beroemde woorden van de afgelopen sportweek. Gerard, eh, jij bent eh, schaatsfan eh, en eh, schaatsjournalist ook. Jouw Twitterpagina ontplofte bijna van alle tweets deze week. Eh, neem ons eens mee naar jouw afgelopen week. Hoe heb jij het ervaren? En hoe dichtbij was jij op een gegeven moment bij een tocht? Nou, ik was niet, niet echt dichtbij. Eh, omdat je... Uh, je ziet op een gegeven moment wel de hele opbouw. Hè. Je ziet de eerste dagen uh, van strenge vorst. Dan kijk je op de weerkaart. Dan zie je als het ware gebeuren dat het, uh, het min 15 gaat. Uh, maar ik heb ook de ervaring uh, de, uh, vanuit 1996... Toen heb ik ooit eens een dag uh, Henk Kroes uh, gevolgd, de vorige voorzitter... die bij een temperatuur van min 17,4 graden... ik heb het toen op een uh, temperatuurmetertje in de auto uh, gecontroleerd... zijn huis verliet om de tocht af te gelasten. Dat was 96 werd nooit verreden. Uh, ja, omdat het ijs gewoon niet goed kon. Nou, wat dat was. betreft leek het er wel een beetje op... want afgelopen woensdag werd deze tocht afgelast. En vervolgens hebben we nog twee, drie... en er komt nog zo'n nacht, nachten met matige tot strenge vorst... Ja, nou, dat is inderdaad heel bizar. Iedereen is aan het schaatsen. Hè. Heel Nederland staat op het ogenblik uh, op de schaats. Molentochten en dergelijke. Maar het is natuurlijk wel zo uh, dat uh, wat, wat Wieling en Oostenbrug... ook maandag zeiden na de eerste rayonvergadering. Uh, we beginnen tegenwoordig in dit land. Uh, we hunkeren zo naar die Elfstedentocht. Maar we beginnen steeds aan de verkeerde kant. We beginnen op de eerste dag van Nachtvorst... Beginnen we over de Elfstedentocht te praten. Terwijl normaal gesproken een Elfstedentocht pas mogelijk is... na twee minstens twee weken strenge vorst. Uh, en, en, en we beginnen dus na het eerste vliesje op de sloot... beginnen we al over die schaatslocht te praten. Terwijl het toch steeds zo is dat het eerst gaat op ondergelopen, ondergelopen weilanden. Dan gaan we op een slootje, dan gaan we op ja, de grote Maar piste. alles goed en wel, deze keer werd dat toch wel extra aangewakkerd... door het feit dat de rayonhoofden voor het eerst ook sinds de vorige tocht... Ja. 1997 bij elkaar kwamen. Ja. Zelfs nog een tweede meeting uitschreven. Ja. En ons toch allemaal wel deden vermoeden... dat ja. het toch wel een hele grote kans zeer, was dat. Dat is ook zeer bewust beleid geweest. Hè. We leven in een open maatschappij. Kijk, Vroeger was het zo, dan, uh, dan hadden we niet... Uh, zoals Piet Paulusma had, de weerman... die had een camera achter in zijn tuin staan... Uh, zodat je ongeveer het ijs kon zien groeien. Uh, we leven in een zodanig open maatschappij... dat we allemaal weten, we kunnen de ijsdiktes overal zien. Uh, dus het hele land is daar ook bij betrokken. Vandaar ook dat ze hebben gezegd, van, luister, we hebben nu goed ijs. De weersvoorspellingen na het einde van de week zijn goed. We gaan nu al alles op alles doen... want we weten niet hoe lang die vorst aanhaalt. Dus je kunt ook zeggen, ja, uh, het elfstedenbestuur is, is er wel erg vroeg bij geweest. Aan de andere kant, ze hebben echt heel veel gedaan... om bijvoorbeeld in het zuiden, waar het ijs echt te slecht was... Om daar het uh, sneeuw van het ijs te halen. Sneeuw op ijs is altijd problemen. Ja, uh, zo, als je, als je, het is een soort deken hè. Het is een er niks deken, aangroeid. daardoor groeit het ijs niet meer. Het is een warmtedekentje, dus het kan nog zo koud zijn s'nachts. Als daar dus twee, drie centimeter sneeuw op ligt... dan groeit het van onder niet aan. Maar heb jij dat jij echt in geloofd deze week? Jawel. Uh, ik heb, heb je ook het, gedacht, droomd? Uh, ik heb Over zeker... hoe het zou ja, zijn? Ja, absoluut. absoluut. Uh, omdat uh, laten we zeggen, de, de, de weersvoorspelling de week uit goed was. Uh, je zag de, de, de, de, de wind uh, steeds uit de oosthoek blijven. Alleen wat je vaak ziet bij een volle maan... is dat uh, plotseling uh, de wind uit een andere hoek gaat waaien. Het is, het is uh, wat dat betreft de natuur. Ja. En uh, wat Oostenbrug ook zei... Van, blijft die wind in die oosthoek... dan ben ik de meest optische, uh, optimistische mens van Friesland. Maar ja, dat gebeurde hij helaas niet. Ja. We gaan even naar ijs dat altijd goed is. Het ijs in Hamar. Sebastian Timmerman, een Nederlander in actie op de 5 kilometer. Jan Blokhuizen inderdaad. Ja, ijs dat altijd goed is. Maar ook in Hamar is wel eens misgegaan. kan me nog een uh, Europees kampioenschap herinneren... dat de ijsmachines stuk gingen en de mannen uiteindelijk drie afstanden op de zondag moesten rijden. Afijn, in Hamar gebeurt altijd wat. Nu kijk ik naar Jan Blokhuizen dus op de 5 kilometer... die nog vier rondjes te rijden heeft... en met 4,1953 ruim zes seconden sneller is... dan Sverre Loende Pedersen was al in de de vierde rit, dat is alweer even geleden. Dat jonge Noorse talent wereldkampioen bij de junioren heeft. Met 629-01 de snelste tijd op zijn naam staan. Althans, de snelste tijd op zijn naam staan in de A-groep waar we nu mee bezig zijn. Want de snelste tijd van de dag op de 5 kilometer is de tijd waarmee Tedjan Bloemen eerder vandaag de B-groep won. 62191. 91 3800 meter voor Jan Blokhuizen. 4 minuten 50 seconden en een tiende van een seconde. Nog altijd 6 seconden sneller dan Sverreloende Pedersen, deze Blokhuizen die natuurlijk volgende week ook uh, actief gaat zijn op het wereldkampioenschap Allround in Moskou. Vorig seizoen werd hij derde op het WK Allround in Calgary. En dit seizoen was hij al tweede op dat Europese kampioenschap op de buitenbaan in Boedapest. Het EK uh, toen gewonnen natuurlijk door zijn ploegennoot dus Sven Kramer, die dadelijk in de laatste rit rijdt tegen Bob de Jong. Nog twee rondjes voor Jan Blokhuizen 25 73. Het verschil met uh, de tijd van uh, Sverre Loene Pedersen blijft 6 seconden en 3 tiende. Maar, en dat is de wel opvallend. Blokhuizen is in deze fase langzamer dan Tetjan Bloemen eerder vandaag dus was in de vroege ochtend. Blijft soms wel een beetje appels en peren vergelijken natuurlijk. Zo'n tijd in de A-groep met een tijd in de B-groep. Vaak veel eerder op de dag. Omstandigheden lang niet altijd gelijk. Bovendien wordt zo'n B-groep met kwartetstarts gereden. Dus heb je veel vaker een richtpunt. Maar Bloemen is dus tot nu toe sneller dan Jan Blokhuizen. Blokhuizen gaat wel de snelste tijd rijden in deze A-groep met nog twee ritten te gaan. Want met vijf 51, 44 is die nog altijd ruim zes seconden sneller... dan Sverre Lunde Pedersen was in zijn rit. En dan moet Blokhuizen maar afwachten wat er gebeurt in de laatste twee ritten. Conter dadelijk tegen Bukhoe, de Noorse thuisfavoriet... en Kramer tegen Bob de Jong in de laatste rit. Jan Blokhuizen op de laatste 100 meter. De klok gaat boven de 6.20 eindig in ieder geval. En ook boven de 6.21 van Bloemen. Het wordt 6.22, 47. Wel de snelste tijd in de aangroep voor Jan Blokhuizen voorlopig nog twee ritten te gaan. We hadden het over de Alstede Tocht... en de totale gekte die er losbarstte deze week. Ton, wat zegt eigenlijk um, um, die totale gekte over ons land? Het ging alleen maar over de Alstede Tocht. Op radio, op tv, in de kranten... maar eigenlijk ook gewoon in de kroeg en thuis. Nou ja, ik ben geen schaatser hoor, maar die gekte... Dat vind ik leuk. Ik hoorde gisteren Tromp, dat is een politiek journalist op de radio, en die zei wat belachelijk allemaal, zoveel drukte erom. In Syrië is het wel iets erger en dergelijke. Ja, die gekte is toch niet 365 dagen in het jaar. Dat is gewoon nu toevallig, omdat de vorst is. En dan vind ik het verschrikkelijk uh, leuk. Is wat dat betreft iets veranderd? Ja, er zijn een heleboel media bijgekomen, maar bij de gewone man... Als je het vergelijkt met hoe het in 85, 86 was... toen de Alstede-tochten werden verleden. en in 97. Is het anders geworden? Ja, het is totaal anders. Uh, ik denk dat iedereen... Uh... Uh, laten we zeggen, massaal naar Friesland was afgereisd. Hè. De anderhalf, twee miljoen mensen werden er uh, verwacht. Het uh, is wel uh, voor voor uh, psychologen en, en sociologen. Probeer, het, probeer, wat... eens, probeer eens de psycholoog te spelen of de socioloog. Nou, Komt dat doordat het in 85, 86 en in 97 zo fantastisch was? Uh, ja, dus dat, wat wat was zeker, dat was zeker uh, fantastisch. Uh, maar je, je ziet dus dat, dat alle... Kijk, we, hoe vaak hebben we nog ijs in de sloot? Het gebeurt eigenlijk heel weinig. Uh, het is bijna de, de ultieme verbro verbroedering van een land. Uh, iedereen is daarmee bezig. Plotseling vallen alle grenzen... Op het ijs zijn we allemaal gelijk. Hè? Dus, dus, dus uh, alle sociale lagen uh, bestaan niet meer op het ijs... Uh, um, ben je ja, gewoon een anonieme schaatser. Uh, 16.000 mensen die daarop afkomen. Hè. Dus zoveel mensen zijn er dus ingelood. Dus iedereen kent wel iemand in zijn omgeving... die ook uh, deelnemer is of zou kunnen zijn, is ingelood. Uh, 16.000 mensen hebben namelijk allemaal familie. Uh, dus daardoor wordt het echt een heel uh, groot uh, evenement... Er gaan broers en zussen mee die onder, onderweg eh, eten en drinken moeten aangeven. Dus, dus iedereen zit al in de... In de modus van er komt straks een elfstedentocht en wat gaat mijn rol daarin worden? Het is een soort. Iedereen heeft ook, althans de mensen die het bewust hebben meegemaakt, heeft een herinnering bij die elfstedentochten 85, 86 en 97. Dus het doet iets met je. En dat is, dat is een, een, een ja, fantastische collectieve ervaring. Die... Maar in welk opzicht is het dan nu groter geworden? Vergelijken dus met de laatste toch, in nou, 1997. Het, het, het, het, Toen dachten we ook altijd dat het land volledig op zijn kop stond ja, en dat het niet erg komt. En, en dat en, en dat blijft zo. Uh, want elke keer zullen we daarvoor verbaasd worden, uh, door verbaasd worden. Er stonden 32 uh, camera's op een gegeven moment tijdens de persconferentie, waarin iemand aankondigt dat iets niet doorgaat. Uh, uh, stonden op het uh, podium. Uh, er waren iets van twintig uh, radiojournalisten, honderden de schrijvende journalisten. Dus uh, de, de, de mediadruk is enorm. Uh, uh, Shownieuws is er. Uh, er gaat dus uh, RTL Boulevard, al dat soort, soort uh, programma's. De wereld draait door, gaat er al Dus nog maar de over. media wakker dat nog wel extra aan. Wim, een, hoe soms, zie ja, jij dat? Ik vind het, uh, ja, ik vind het uh, een beetje overdreven. Ik vind het wel leuk, die dag zelf. Ik denk dat iedereen bedoel... het met je eens is, dat het wel een beetje overdreven ja, is. Iedereen wel... zegt meteen ook erachteraan... Maar het is wel leuk. Ik moet zeggen, het zijn prachtige beelden. Ik bedoel, ik deze week was er ook die tocht. Ik geloof dat NK was op televisie en dat stond bij mij een beetje als behang aan. En dan komt mijn zoontje binnen en die zegt... Hé, uh, hey, daar heb je de Tour de France op schaatsen. Dat was het eerste wat hij zei. Het is de Tour de France Is natuurlijk altijd... is is het beste reclame van Frankrijk... Uh, en met de kasteeltjes en zo. En hier heb je de rietkragen, de, de, de schaatsers. Het mooie ritme wat ze hebben. Gisteren was Ben van den Burg... de hele dag was die, uh, op, op Twitter was die trending topic... Die, die deed met een soort cameraatje op zijn hoofd... de Elfstedentocht uh, schaatsen. Dat kon je dus zien live. Nou, dat ging dat beeld dat ging zo, zo gezellig. Het uh, uh, leek een beetje carnaval. Ik vergelijk het zelf ook een klein beetje met carnaval. Ik bedoel, daar hebben jullie waarschijnlijk allemaal niks mee. Maar ik als uh, Zuid-Nederlander wel. En uh, dat is ook een soort van... alleen dat is elk jaar niet elke dag op, de, elke keer op dezelfde datum, maar wel elk jaar in dezelfde maand ongeveer, is een soort van uh, collectieve belevenis. Wat Gerard zegt, van, er zijn geen sociale uh, uh, uh, verschillen. En de mensen hebben behoefte aan gezelligheid. Je ziet het ook op televisie met... Ja, ik, kijk, ik vind die programma's allemaal verschrikkelijk, maar uh, ik hou van Holland... en dat soort programma's waar twee, drie miljoen mensen naar kijken. Er is een soort behoefte weer, op een of andere manier, aan... Uh, na de individualisering. Ik nou lullijk als een socioloog, en dat is eigenlijk niet mijn bedoeling... maar uh, dat nou, ja, de dat mensen mag. toch weer hebben, dat de <laughs> mensen toch weer graag met elkaar iets doen. En zo'n toch is ook van... we gaan daar gezellig naartoe. We gaan kijken, er gebeurt geen rottigheid. Het zijn mannen die meedoen. Het zijn allemaal uh, uh, mannen van Stavast. Hè. Echte, echte kerels. Dat spreekt tot de verbeelding, op tot verbeelding. Maar ik proef ook en, in jouw Maar, maar ik, ik heb mijn irritatiegeld... Um, dat hele gedoe vooraf. Ik zou het liefst hebben dat dat gewoon rustig gebracht werd. Ik kom zelf uit midden limburg Daar gaat de, de, de netcar... Um, uh, fabriek, die gaat dicht. Er komen 1500 mensen op straat te staan... En er is in de, in de kranten en in de, in de media is daar betrekkelijk weinig aandacht voor. En alle aandacht gaat naar die afstede uh, Ik vind dat niet helemaal rechtvaardig, ook niet Hoe breng je dat dan die... terug tot normale proporties, als de kranten en de televisieprogramma's ja, en de ja, radioprogramma's over elkaar dat, heen dat, dat vallen dat om is, als eerste iemand te hebben? Die ja, dat dat komt spreekt. ook door de, door, de, door, de, door de Kijk, men steekt elkaar aan. Ik bedoel, de wereld gaat door. Heeft de redactie waarschijnlijk beslist van. Wij gaan nu die Elfstedentocht, we, we gaan die, die, die koorts gaan wij gewoon opvoeren. Elke dag. Elke dag. Elke dag. Vanaf een moment dat het en, vriest ongeveer. En, ja. en, en, en de Wennenmars, die gewoon allebei natuurlijk een leuke, leuke vertellers zijn. Dus mensen lachen zich dood. Ja, maar je noemt nou één ja. programma. Het Achterhuurjournaal had ook elke dag een onderwerp. Ja, het Nieuwsuur had ook elke dag een onderwerp. De had op een gegeven moment uh, uh, de eerste negen pagina's van. Zelfs mijn zoon, die dertien is, die zegt: Is dat niet een beetje overdreven? De eerste negen pagina's van de krant gingen alleen over de Elfstedentocht. En dan denk ik: Hoe kan dat nou? Dan denk ik wel de hoofdredacteur van de Algemeen Dagblad is een verven schaatsen. Ja. Uh, die zelf ging meedoen. Zijn vader heeft hem drie keer gereden. Ik ken de jongen, toevallig goed. Jongen, ik mag niet jongen zeggen, maar ik ken hem nog toen hij jong was: Rusink. meneer Rusink. Maar ja. ik denk dat dat wel meespeelt. En bij ons op de krant uh, is daar wel duidelijk. Uh, doen we daar duidelijk minder aan. Bedoel, wij, bij, bij, ook wij gaan wel eens een beetje mee. Maar is ook niet gewoon die... vraag en aanbod? Want je, ziet ook dat, je merkt ook dat de mensen het vreten. Ja. Al die televisieprogramma's blijft toch maar het beste voorbeeld. Worden, werden de afgelopen twee weken ook veel en veel beter bekeken dan normaal. Het monster moet worden gevoed. En het is ook zo dat. Uh, de Steden toch, Dit is 15 jaar geleden. Het is 16 winters geleden, geloof ik zelfs. Uh, 97. Ja. Dus dit is, dit is de 16e januari. 97. Ja, dus. Uh, maar hij is 15. En, en, en er maar, is, een, mm, ja, er is dus een totale onwetendheid ook wat dat evenement is bij een nieuwe generatie, een jonge generatie die geen idee heeft wat dat is. Uh, ik zat van de week voor een interview bij Henk Kroes, de vorige Alsteden-voorzitter, die een voorgesprek had met de redactrice van Paul en Witteman. Uh, want hij zou s'avonds te gast zijn. En uh, vervolgens had hij een anekdote... Uh, dat uh, de vo zijn voorganger Cuperus niet wist wie Theo Komen was. Hm. Waarop de redactrice van Paul Witteman vroeg... wie is Theo Komen? Dat is dus het generatieconflict dat, uh, waarover we het hebben. Die, uh, ook de jeugd wordt nu aangestoken, staat op schaatsen... horen over de Elfstedentochten. Ik vond het prachtig. Ik ben toevallig uh, twee weken geleden bij Evert van Bentham uh, op bezoek geweest... in Spruce View, Canada. Uh, toen was er nog niets aan de hand. Vervolgens wordt Evert... Van stal gehaald. Uh, die krijgt een column in de Telegraaf. Uh, hij zat in het NOS-journaal. Dat is dan ineens de belichaming van de volksheld. Uh, dan hebben we, hè, daar hebben we een, een, een gezicht erbij, een beeld erbij. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft twee keer achter elkaar de Elfsteden toch gewonnen. Dat is bijna niet voorstelbaar, want er zijn er maar vijftien geweest. Dus twee keer, dat is in, in, in twee jaar achter elkaar, ongelooflijk. Nou, zo, zo. mijn kinderen hebben daar eigenlijk ook geen beeld. jij beelde. kan het je kinderen nu bijbrengen hoe het was. In 85, in 86 en in 97. Stel nou dat die tochter de komende 30 jaar niet komt. Hebt dit dan weg? Wordt de gekte dan minder of juist groter? Nou, oh, ik weet het niet hoor. Kijk, wat we nog niet genoemd hebben, is dat het ijs en het schaatsrijden cultureel bepaald is hier in Nederland. In geen enkel ander land wordt geschaatst. Ja, Breugel de... deed het nou. al in de middeleeuwen. Die schaatsende dingen. Dus de cultuur bepaalt. En wat jij net zei. Dat vraag en aanbod, het marktmechanisme, de vicieuze cirkel... Ja, die werkt en... Het, het lijkt volk wil het, dus ze bieden het meer aan. Dat vindt het nou volk heel ja, ja, leuk, dus ze dus bieden ja. het nog meer aan. En dan dus. lijkt het wel een toonbom. Wanneer ja, ja. stopt dat? Ja. Maar de vraag is natuurlijk... Kijk, als de media er iets minder aan zouden doen van tevoren... Zou misschien de hype ook wat minder zijn? Absoluut. Ik bedoel, het volk zelf... De media bepalen over het algemeen wat er... Kijk, als de wereld draait door het hele week over... Uh, over, over Syrië en het nieuwe boek van Nico uh, uh, Dijkshoorn gaat hebben, dan. Uh, dan ja, maar dan, ja, dat en doen de, ze niet, want al, al die andere programma's hebben het over de Alstheimer. Ja, er is iemand die daarmee begint. Ja. ja, maar wacht even, ze krijgen wel kijkers en consumenten. Ja, nee, nee maar ik, ik, ik vind alleen de, ik vind het, het, het evenement geweldig en het, het, de cultuur die erachter zit, vind ik ook mooi. En de traditie die erachter zit, dat ze ook zeggen: we mogen dit niet te veel commercieel uitbaten, uh, dat vind ik allemaal prachtig. Maar ik vind de, de aanloop zou iets rustiger kunnen. Met name als het dan niet doorgaat, dan krijg je toch een soort uh, leeglopen. Ja, het ging niet door. Uh, Gerard, is het uh, nu achteraf gezien, we zijn een paar dagen later... Da terecht dat het woensdag al afgeblazen is. We hebben nog een donderdag ja. gehad met ja. vrieskou, een vrijdag en een zaterdag. Hadden ze niet nog kunnen zeggen, ook: we wachten nog even anderhalve nee. dag... met het af... Blazen. Nee, dat is een van de scenario's geweest om, om op woensdag te zeggen... dat ze op vrijdagochtend nog een keer bijeen zouden kunnen komen. Hè? Want ze hebben een termijn van 36 uur uh, voor de organisatie nodig. Nou, je ziet dat er al heel veel voorbereidingen waren getroffen. Hè? Er waren overal al stempelhokjes, waren al, werden in elkaar gezet en getimmerd. Maar je kunt het eigenlijk niet in 36 uur doen. Dus je moet van tevoren al bepaalde zaken organiseren. Bijvoorbeeld het busvervoer. Hè? Het was de, buur, uh, de bedoeling dat het publiek uh, bij en bij de afsluitdijk zou worden tegengehouden en in bussen worden gezet... naar de plek waar ze heen zouden willen... omdat je anderhalf, twee miljoen mensen in die provincie ja. langs die vaarwegen... En kan je een die soort tussenweg kiezen dat je op woensdagavond ervoor had, had gekozen... we zetten vast een aantal dingen in werking... en op vrijdag beslissen we dan definitief of we dan wel zaterdag... dan wel zondag het kunnen laten doorgaan. Nee, want ik denk dat ze in wo op woensdag al hebben geweten... Uh, en, en dat zie je nu ook aan het ijs. Je hoort het ook. Uh, dat het zondag niet zou lukken. Ja, ja, maar ja, hoe slecht de, was het ijs dan? Het ijs is uh, zo slecht. Kijk, het, pro, het probleem is dat je er fantastisch op kunt schaatsen. Uh, er zijn een paar gevaarlijke plekken waar je dus nu niet overheen kunt. Maar daar kun je eventueel klunen of, andere, hè, of een bepaalde houten brug timmeren. Waar het om gaat is dat er 16.000 mensen aan moeten deelnemen. En die komen dus met, laten we zeggen, met in groepjes met 400-500 man... aan bij zo'n stempelpost op in het, het ijs. In, in het donker. donker. En die staan daar en dan is, uh, laten we zeggen... Als, als, als 100 man, 200 man bij elkaar staan... die drukken op dat ijs, dan komt er dus langs de zijkanten komt er water omhoog. Nou, uh, de, het kan zomaar breken of scheuren of wat dan ook. Dus uh, met 16.000 mensen eroverheen... was er één dodige gevallen. Hè, want we hebben het nu over het grote wereldnieuw, syrië en dergelijke. Maar dan was was het juist omgeslagen. Hè? Is zo'n tocht nou... Uh, de dood van één of enkele ja, schadensvaart. Maar... Nou, dat nou, is ook mooi voor die, nee. die organisatie. weer, Dat die gewoon zich wat dat betreft niet gek laten maken. Ja. En die zeggen gewoon, het gaat niet door. En er zijn ook mensen die hebben gezegd... kunnen we niet alleen de wedstrijd laten doorgaan en de toer toch maar niet. Dan zeggen ze nee, want het is zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat doen we niet. Ja, dat maar... vind ik wel mooi, dat ze die traditie gewoon vasthouden in deze tijd... waarin het eigenlijk niet meer kan. Daar ben ik volkomen met je eens. Maar hadden ze niet de toer toch met veel minder mensen kunnen ja, doen? Ja, maar die mensen zijn lid... Ik heb moeilijk ja. tegen die leden zeggen. Ze, ze, ja, de de de het is wel alles of niks. Ja? Het is wel alles of niks. Kijk, de, de, de, altijd wordt de vraag gesteld. Het is echt een typische lekenvraag, maar, maar zeer terecht. Sorry. Goh, maar, nee, maar, maar het evenement is zo groot omdat daar 16.000 mensen aan meedoen. Als je dus alleen die wedstrijd zou doen. ik bedoel, Een dag tevoren werd, uh, werd het NK gereden in Emmen. Nou, er stond een handjevol uh, ja. mensen langs. Dus dan, dat betekent dat dat evenement lang zo groot niet is. Nee, het gaat juist om die massaliteit. Ja. Die 16.000 mensen die ontberingen moeten doorstaan. Die zichzelf moeten overwinnen. En we die praten met er zo even over door. We gaan even naar de, de actualiteit van dit moment. In Hamar. Twee Nederlanders tegen elkaar. En niet zomaar twee. Sebast. Sven Kramer en uh, Bob de Jong. Nou ja, de ene die had sowieso meegedaan als die tocht uh, was verreden. Namelijk Bob de Jong. En <laughs> ja. Sven had heel graag gewild. Maar er kwam een telefoontje vanuit Hogeveen... bij het hoofdkantoor van TVM vandaan. Van wat er ook gebeurt. Uh, jullie zijn lange baarrijders en het WK in Moskou komt eraan. Dus geen tocht voor jullie. Dus Sven Kramer zal opgelucht ademhalen dat die tocht niet is uitgeschreven. Hij heeft nog 400 te rijden tegen Bob de Jong. De eerste keer van dit seizoen dat uh, deze twee tegen elkaar rijden. Uh, Kramer natuurlijk vorig seizoen achterwege. Rijdt nu ruim voor Bob. Bob de Jong. Kramer was er niet bij. En Bob de Jong won vorig seizoen bijna alle wedstrijden. En kreeg iedere keer maar weer de vraag. Ja, maar Sven is er niet. En daar werd Bob de Jong hoor en dol van. Maar op de baan lijkt hij nu dit eerste duel van dit seizoen. Dit eerste rechtstreekse duel, moet ik zeggen, van dit seizoen. Te gaan verliezen. 3800 meter zijn er afgelegd. Kramer ligt voor. Maar Bob de Jong heeft met nog drie ronden te gaan. Nu in het afgelopen rondje een snellere rondetijd. 29, 8 om 33. En beide rijden een fractie. Langzamer dan Jan Blokhuizen deed. Kruising ging net goed. Bob de Jong kwam vanuit de binnenbaan en moest voorrang verlenen... maar kon voor Kramer langs kruisen. Kramer zocht Bob de Jong vervolgens op in de slipstream. Mee met Bob de Jong en nu via de binnenbocht. Rea probeert Kramer de druk goed genoeg op te voeren en uit te versnellen... om het verschil te maken. Maar Bob de Jong is nog niet verslagen. Al rijdt Kramer wel zo'n meter of vijf te voor nu. Maar de rondetijd van Bob de Jong met twee rondjes te gaan... is weer drie tiende sneller. Kramer in 5.2142 ligt zeventiende boven de tijd van Jan Blokhuis... en zijn ploeggenoot... Die met 622-47 de snelste tijd heeft in deze A-groep. Maar nog altijd de snelste tijd van de dag van Tetjan Bloemen. De winnaar in de B-groep. Met 621-91. Kramer lijkt naar links te kijken in de buitenbocht. Ja, daar komt Bob. Daar komt Bob de Jong. Komt langzij en voorbij. En zo wordt het een mooi onderling duel in die laatste ronde. Kramer nu met de mond open. Wel klinkt voor die laatste ronde. Bob de Jong. 29-8 voor hem. En dan moet Kramer in die laatste ronde diep gaan. Wil hij dit duel niet gaan verliezen van uh, Bob de Jong? Dit rechtstreekse duel. Want het het op de kruising is nu toch een meter of twintig. Bob de Jong de buitenbocht in. Kramer de binnenbocht in. Nog altijd ligt de Jong voor. Halverwege de bocht ook. Kramer al met de armen los. Laatste honderd meter. Bob de Jong gaat hier denk ik het duel van Kramer winnen. Ja, Kramer laat het lopen. De laatste vijftig meter geeft het duel op. Bob de Jong met de arm omhoog. Wind van Sven Kramer. Hij rijdt met 6, 21, 23 ook de winnende tijd. En je ziet wel aan het gezicht van Bob de Jong... dat dit toch wel eventjes hoog zat. Kramer, uh, Bob de Jong... Wint dus van Sven Kramer. Kramer trouwens ook sneller dan Jan Blokhuis. Hij rijdt dus de tweede tijd ook in deze B-groep. En de tweede tijd van de dag. Want ook hij is sneller dan die tijd van Tetjan Bloemen uit de B-groep. Maar Bob de Jong verslaat Sven Kramer in het eerste rechtstreekse duel... dat beide heren hadden van dit seizoen. Een prestigeduel. duel. Bob de Jong wint dus de wereldbekerwedstrijd in Hamar. Tweede wordt Sven Kramer. Het verschil op de streep uiteindelijk 64 honderdste van een seconde. Een Nederlands podium, want Jan Blokhuizen wordt derde. En in de B-groep de winnende tijd voor de tets Bloemen... betekent dat de vier snelste tijden van de dag zijn gereden door Nederlanders. Het was een mooi duel. Bob de Jong tegen Kramer en Bob de Jong wint. Ja, en dezelfde Bob de Jong die afgelopen woensdag nog in Emmen op het natuurreis stond. Heb jij enig idee, Sebas, of hij nu meteen teruggaat naar Nederland? Want dat verhaal ging dat hij morgen dan weer mee wil doen wat is het, de holland venetië ja, ja, holland venetië Morgenochtend om acht uur, zeg ik, ja. uit mijn hoofd starten. Nou ja, er gaat volgens mij wel een avondvlucht. En uh, ze zijn er gek genoeg voor bij die, uh, bij die ploeg. Dus wie weet, uh, 1500 meter gaat hij morgen echt niet rijden. Dus wie weet uh, dat hij inderdaad nog in het vliegtuig stapt... en morgen wel aan de start staat. Maar dit, dit zat hem hoog, hoor. Dit moest hij eventjes doen. En hij doet het. Dat duel winnen met Sven Kramer. We ronden het onderwerp Elfstedentocht af met nog een laatste vraag. Gerard, het gaat dooien vanaf morgen, daar ontkomen we echt niet aan. Um, zelfs een paar dagen is de voorspelling. Heb jij enig zicht op wat er dan gebeurt in Friesland? Want we weten nog niet of het vanaf bijvoorbeeld donderdag dan weer gaat vriezen. Dat hopen we allemaal. Maar er zijn dan van die angstige verhalen dat de gemalen en zo weer aan moeten... en dat dan het ijs binnen de kortste keren helemaal weg is. Ja, dat, dat gaat gebeuren. Uh, als er gemalen wordt, en, en ja, daar is enige noodzaak voor, heb ik begrepen. Ja, dan uh, wordt er gemalen, uh, dan gaat het water onder het ijs weg. Het ijs uh, zakt in en je houdt niks meer over. Dan, uh, dan is het gewoon echt over. En dan is het half februari en helemaal opnieuw beginnen. Dat is eigenlijk niet te doen. Nee, dat, dat is bijna, bijna niet. Uh, wat wel zou kunnen, uh, is dat, dat als je weet dat er op donderdag weer fors komt... dat, dat uh, de gemalen uitblijven. Uh, en dat je dan, maar de weerkaarten zijn niet goed wat dat betreft. Dus het ziet er niet naar uit dat er weer strenge vorst uh, zal komen vanaf donderdag. Want dan zou het eventueel kunnen. Maar ik, ik vrees dat het een einde, het einde van uh, het schaatsplezier is. Ander onderwerp. Alberto Contador moet zijn zegens in de ronde van Frankrijk... en de Giro d'Italia inleveren. Die van de Tour van 2010 en de Giro van 2011. Bij hem waren tijdens die Tour van 2010... minieme sporen van het verboden middel clenbuterol gevonden. Door de Spaanse bond werd hij niet geschorst. Deze week door het sporttribunaal wel voor twee jaar met terugwerkende kracht. Zijn ploegleider, Bjarne Ries, laat Contador niet vallen. Well, the whole case. De hele procedure from the beginning en and, de and final ruling gisteren geeft me no reason not to still continue working with Alberto. Ries ziet dus geen reden om niet meer met Contador samen te willen werken. Uh, hij wordt dus niet zoals in alle andere dopinggevallen meestal het geval is, ontslagen. Uh, Ton is dat opmerkelijk eigenlijk? Uh, het is wel opmerkelijk, maar de, kijk, 5 augustus mag hij weer rijden. He, dus, en we weten dat Ries niet principieel is in deze beslissingen. Dus die kijkt gewoon ja, naar wat het geld is. He, en, uh, hij is nu twee jaar geschorst. Iedereen valt erover, omdat het 565 dagen heeft geduurd voordat die uitspraken was. En dat ja, is, maar en laten dat... we even terug naar de kern van de zaak. Want uiteindelijk wordt hij dus wel gewoon geschorst... voor ja. het gebruik van doping, hoe dat ook tot stand is gekomen. Moeten we na deze dopingzaak dan ineens zeggen... dat er verschillende soorten dopinggevallen zijn? Het was normaal gesproken toch echt zo... dat als iemand uiteindelijk veroordeeld werd... dan werd hij ook ontslagen. En dan was hij ook een persona non grata in het, uh, in het wielerpeloton. Dit lijkt een totaal ander geval. Ja, dit is kijk, het ligt aan een ploegleider. Uh, je kan, er komt ook nog even bij dat het niet zo onopstotelijk is als met anderen natuurlijk. Hè? Want hij gaat er tegen, een hele kleine hoeveelheid enzovoort speelt een rol. Hè? Maar het ligt echt aan de ploegleider en de ploegleiding. Ja, als dit nu een keer weer bij Rabo had gebeurd, was het meteen ontslaggevolg. Natuurlijk. Of bij een andere renner, misschien is dat ook nog wel het geval. Nou. Dit is de grootste renner van de afgelopen jaren. Speelt dat nou mee? Ja, goed. Kijk, de, de, de verdediging van Contador is natuurlijk niet heel sterk. Uh, hij probeert het op die minimale picogrammen te gooien. Uh, maar... nou, en we hebben ook nog steeds de rekening niet gezien... van het bedrijf waar dat stukje vlees is gekocht. Hè? Dus, nee, ja, en, en dat was weer vlees afkomstig uit Spanje. Ja. En hij zat op dat moment in Frankrijk en hij liet dat vlees invoeren. En daar zat nou net een klembuterol in. Ja, maar mag ik er iets van zeggen? Ja. Kijk, Kars heeft zelfs dat onderzocht. En hij is zelfs bij de boer geweest... die het vlees leverde aan die slagerij... die Contador uh, heeft opgegeven. En geen enkel kalf... had dat klein buterol in zijn nee. uh, lichaam. Nee, he, dus... Ja. Nee, kijk, dat, dat komt daardoor. Is, is, is, is de zoveelste leugenaar in het peloton. Uh, zo, zo helder moet je zijn. Uh, er zijn nogal wat uh, fietsers die het uh, gewoon niet netjes spelen. En dan uh, vind ik het zeer terecht dat er op deze manier uh, gestraft wordt. We hebben deze week ook het dopinggeval van mevrouw Longo. Hè, die de hoogbejaard nog steeds op de fiets zit. Uh, en, en wat blijkt dan? Dat, uh, dat men, de, de, haar voormalige echtgenote ook met de EPO in de weer is geweest. Nou ja, dat, dat verbaast ons dan ook niet uh, dat, dat ze nog steeds zo hard fietst. Uh, ja, je zou bijna denken... wanneer, wanneer leert dit peloton nou iets? iets? En, uh, ik, ik, verbaas me, ik verbaas me erover dat in Nederland toch nog steeds uh, heel rustig is gebleven. Want... Uh, Um, daar zijn natuurlijk ook wel gevallen. Daar kunnen we helaas niet, niet per se naar uit. We hebben de, de zaak Dekker gehad. Maar ja, ook in Nederland gebeurt het, hoor. Ja, maar zeg je nou eigenlijk dat... Dat ze het allemaal doen, en, maar dat ze dan bij sommigen de hand bo, elkaar ook boven nee, het hoofd nee, houden. Ik denk, ik Want Andy Slek die nu deze ja. toezegen heeft gekregen um, en, en, en ook bij de beste van dit moment hoort, zegt ook dat hij nog steeds in Contador's onschuld blijft geloven. Mm, dat is ja. ook iets wat je niet snel hoort als er iemand ja. op doping betrapt wordt. Dat is heel collegiaal van hem. Heel aardig, maar ja. ook niet meer dan dat. Nee. Maar kijk, in, in het fietsen wordt, uh, wordt geslikt, zoals in vele andere sporten. Het biedt, uh, het biedt de, de, de weg naar de roem en naar het grote geld. Dat is ook heel menselijk dat dat, dat gebeurt. Uh, maar we moeten niet naïef zijn. Dat gebeurt overal, dus ook in Nederland. Moeten we er eigenlijk nog veel aandacht aan besteden? Ook hier is dan misschien de media wel weer een, be een belangrijk issue. Moet je nog elke keer daar zoveel over praten, daar zoveel onderwerpen over maken, daar zoveel nou, stukken uit. over schrijven? Of moet je gewoon zeggen, het hoort bij de sport. Het maakt de consument blijkbaar niets uit, want er komt geen man minder kijken bij de Tour de France. Moeten we niet gewoon zeggen, we laten zo'n zaak helemaal lopen? En we zien wel aan het einde dat we een keer mededelen... dat iemand weer een toerzegen kwijt is en verder gaan we gewoon lekker fietsen. Nee, dat vind ik niet. Ik bedoel, Dat doe je ook niet bij uh, allerlei zaken in de, in, buiten de sport. Daar volg je dat ook. Het is alleen, je kunt je nog wel afvragen... Of, in hoeverre je dit nog allemaal serieus moet nemen. Dit is nou de tweede keer in ja, vijf en in jaar. In hoeverre is het nog nieuws? Nou ja, het is Wanneer stopt dit, dit, iets om nieuws dit, te zijn? Ik, ik vind dit wel nieuws. Ik bedoel, er is iemand die heeft in 2010 de Tour gewonnen. Heeft, heel Nederland heeft een maand voor de, voor de televisie gezeten. Ja, maar we wisten ook toer... al dat de man die in 1996 de Tour had gewonnen um, ja. gebruikt had. De man die in 1997, dat was Ries trouwens, 96. In 97 was het Oerich. Nou, we hebben nu gehoord wat hij uh, heeft ja. gedaan. In 98 was het Pantani. Weten we ook. Ja. Uh, Lance Armstrong is nog niet veroordeeld. Aldus. Maar je weet het niet. Ja. Landis is hem kwijt. In, wanneer is het nog nieuws dat de winnaar van een grote ronde doping heeft gebruikt? Ja, naja. nou, niet meer dus. B ja, goed, maar je kijk, goed, je... het, het blijft, het blijft uh, bedrog, fraude, hoe je het wil noemen. En je moet het blijven bestrijden. en, het leven en, ja, naja, is dat niet meer wel. Je kunt ook zeggen, oké, okay, kijk, uh, uh, mijn collega Bert Wagenhoop... is een groot voorstander van het allemaal vrijgeven. Dat kun je ook doen. Je kunt ook zeggen, van, uh, het maakt niet meer uit. Het is gewoon sport, het is kermis, het is commercie. Ja. Uh, iedereen moet zelf weten wat hij gebruikt. Schaffen die hele controles af... He, dan, dan, dan kost het. Ons, ik geloof dat ze in Londen meer gaan controleren dan de atleten meedoen. Maar denk je dat het allemaal kost? Al die laboratoria, je kunt ook op een gegeven moment zeggen, laat het allemaal maar vrij. Ja, loopt het Alleen... de turennet wat dat betreft wel vooruit op alle andere sporten? Want dat zegt Cadel Evans, de laatste toerwinnaar, nog niet betrapt overigens. Uh, onze sport is leidend in de dopingstrijd En andere sporten moeten nu maar eens gaan volgen. Ja, volgens mij heeft hij daar volkomen gelijk in. En ik wil aan Gerard vragen... gebeurt het niet bij het schaatsen? Gebeurt het niet bij het zwemmen? Dat zijn ook allemaal duursporten en fysieke sporten. Ik kan me niet voorstellen... dat nog nooit daar iemand iets genomen heeft. Alleen, die uh, controle is heel erg streng bij wielrennen. Maar goed... Dat... Het, uh, in Schaatsen, uh, ik denk dat Sven Kramer een van de meest gecontroleerde sportmensen in Nederland is. Uh, uh, altijd negatief. Uh, er is één uh, geval bekend van een, een, een schaatser uit Rusland, meen ik, of een Kazakstaan. Ja, Kazachstan ja, is het verhaal natuurlijk. Ja. Maar ja, daar is, daar is ook onduidelijkheid. Nooit echt betrapt. Nee. Precies. Nee. Dus uh, ja, kijk, uh, wat wielrenners altijd doen namelijk... is altijd naar andere wijzen. En, en uh, er wordt ook in andere sporten heel veel gecontroleerd. En de wielrenners zijn altijd degene die gepakt hebben. Ja. Oké, okay, dus... dat lijkt mij een heel mooi einde voor het Forum van deze week. Heren, dank u wel. Het zijn drie onderwerpen waar we allemaal denk ik ooit nog wel eens op terug zullen komen. Nog even echte sport. De uitslagen in het Duitse voetbal. Bayern München, Kaiserslautern 2-0. Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen 1-0. Bremen, Hoffenheim 1-1. Mainz, Hannover 1-1. En Stoetkart het BSC 5-0. Dortmund blijft aan de leiding. Manchester United tegen Liverpool in en Engeland, dat wisten we 2-1. Everton, Chelsea 2-0. Sunderland, Arsenal 1-2. Swansea tegen Norwich 2-3. Fulham, Stoke City 2-1. Bolton tegen Wigan werd 1-2. En Blackburn Rovers tegen... De Queen's Park Rangers 3-1. United aan de leiding, maar City speelt morgen nog. En wij zijn terug straks om 7 uur. Graag tot dan. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. AZ Excelsior. De keeper moet hem erin schieten. Oh, dat is heel mooi. Roda, NEC. Die de vrije trap overneemt. Steenhard door het midden. WVV Groningen. Goed, is dus twee man kwijt, drie man kwijt, de dus schot. En, en om kwart voor 9.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 Dit is Radio 1.